12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De olieprijs zal de komende tijd weer gaan stijgen. De vraag naar olie neemt weer toe... terwijl de productie van ruwe olie achterblijft... zegt het internationaal energieagentschap. Volgens het agentschap is duidelijk dat de traditionele verhoudingen... op de oliemarkt veranderd zijn. De OPEC-landen hebben het terrein verloren. De Amerikanen zijn veel Schali olie gaan produceren. De Spaanse politie heeft in het zuiden van het land 90 mensen opgepakt... die worden verdacht van corruptie... Onder de arrestanten zijn ondernemers, ambtenaren en politici. Ze zouden subsidiegeld achterover hebben gedrukt... dat bestemd was voor cursussen en opleidingen van werklozen. Zo dus bijna 5 miljoen euro zijn verduisterd. De opgepakte politici zijn met name leden van de grootste oppositiepartij van Spanje... de socialistische PSOE. In de strijd tegen het terrorisme moeten geheime diensten meer mogelijkheden krijgen, vindt de meerderheid van de Kamer. Zo zouden de AIVD en de MIVD meer mogelijkheden moeten krijgen om internetverkeer af te tappen. Het kabinet stelde in november voor de armslag van inlichtingendiensten te vergroten. De meeste fracties zijn het eens daarmee, ondanks de bezwaren van de experts, dat de privacy wordt geschonden. Vanmiddag debatteert de Kamer over de inlichtingendiensten. Op de Krim zijn 600 Russische militairen begonnen aan een oefening. Dat melden Russische persbureaus. Oefening begint een dag voordat de onderhandelingen in Minsk worden hervat... over een oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne. De Russen annexeerden het Oekraïnse Schiereiland in maart vorig jaar. Sven Kramer doet donderdag niet mee aan de 10 kilometer op de WK afstanden in Heerenveen. Hij vindt de langste race niet passen in zijn toernooischema. Kramer pakt op de 10 kilometer drie keer de wereldtitel. Bij de vorige WK werd hij tweede achter Jorits Bergsma. Erik Jan Kooijman neemt de plek van Kramer over. En in de play-offs van de Fed Cup moeten de Nederlandse tennissers tegen Australië. Dat heeft de loting uitgewezen. Oranje speelt op 18 en 19 april thuis. Inzet is promotie naar de wereldgroep. Nederland won afgelopen weekend in Apeldoorn met 3-1 van Sloakije. Het weer. Bewolkt en wat motregen bij een graad of 7. Dit was het NOS. Show. De FN. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB.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 Vijf dagen per week, ZFM luncht bij ZFM Zandvoort live gepresenteerd. En de eerste twee dagen doe ik dat. De tweede dag samen met Dolly Dolly. Ja, goedemiddag luisteraars. Zoals vertrouwd, gewoon op de dinsdag, Charles en ik met z'n tweetjes... Begeleiden u bij het eten van uw broodje. Ja, of pistoletje mag ook, hè. Pistoletje mag ook. Croissantje. Met mag ook. Croissantje. Croissant, croissant. Oh, nou, is meer voor het bij te is altijd lekker. Ja, ik wou net zeggen. Yummy, yummy. Eet smakelijk. Zo is dat. Nee, beetje... maar vanaf volgende week ben ik ook op maandag bij je, hè. Oh, gezellig. Ja. Oh, helemaal goed. Ja, zo is het. Hé, hey, Dolly, uh, ja. uh, uh, heb je een beetje genoten van het weekend? Ik heb een waanzinnig weekend gehad. Ik Och, heb zo waan, waan, waan, zo'n aanzinig zo weekend gehad. Ja. Helemaal goed. Hey, en uh, wat vond je het leukste van, uh, van het hele gebeuren? Um. Want luisteraars, ja. we hebben het natuurlijk over het 25-jarig 25 25 jubileum... wat ja. we het afgelopen weekend hebben gevierd. En uh, dat was niet zomaar een feestje... want we begonnen natuurlijk op vrijdagmiddag al... met het uh, programma Zandvoort Draait Door... Ja. waarin wethouders, raadsleden en later ook de burgemeester... zelf de aftrap gaf... Ja, en, en Polonaise liep hier in de studio, hè? Ja, mensen, nou, het staat overal op het internet. Ja, het, het filmpje, het dat gaat echt uh, straks heel Nederland door, de burgemeester in Polonaise. Ja. ja, de man is al gevraagd in Limburg tijdens de carnaval. Ja, go het. with the flow, <laughs> hè? <laughs> maar wat was het gezellig. Ja, zeker Nou weten. ja, en van daaruit bleven er natuurlijk live programma's komen en... Uh, ik ben hier s'avonds laat nog terechtgekomen om tien uur. En toen was het alweer zo'n feest, jongens. Die hele studio was hier vol. Er bleven mensen binnenlopen en er gingen weer mensen. Het was constant te komen en gaan. En op een gegeven moment is ook dat allemaal in uh, dansen omgezet en gekkigheid. En uh, ja, de volgende dag heb ik natuurlijk genoten van het, uh, van het uh, jubileum editie van Zandvoort Lunch op de zaterdag. Ja. Hebben hele leuke gesprekken met allerlei medewerkers gehad. Ja, en toen hè. En toen, naar die uh, Strand en Talassa voor dat grote feest met de Ruud Jansenband. Mensen, ja. mensen, lief. Wat een feest. Nou, en uh, ja, een gezellige toen, ruimte ook. En een mooie... Een mooie Locatie ook om dat ja, te vieren. Absoluut. Hè? Het was zo gezellig. U had gewoon moeten komen, luisteraars. Het was zo. Ik heb jullie nog uitgenodigd. En... Nah. Maar misschien zijn er ook wel heel veel luisteraars geweest. Dat weet ik natuurlijk niet. Want ik heb natuurlijk al door vooraan op de band Dansvloer gestaan. Hè? Precies. En zo hoort het ook natuurlijk, hè En de volgende dag hadden we hier gezellig vier uur lang live. Jazz met fantastische spelers, fantastische muzikanten. En dat ontbijtje was om te smullen. En dat was ook al zo'n gezellige ochtend, vond je ook niet, Charles? Ja, helemaal, helemaal mee eens. En, ja, een uh, ja, hele uh, organisatie dat wel, om al die ja. muzikanten bij elkaar te krijgen... en uh, al die instrumenten uh, uh, af te ja. steunen. En, ja. uh, maar het, gaan... het was super, super. We oh, ja. hebben genoten, echt waar. Nou, het is al een beetje middag, maar jij blijft toch de Lady of the Morning... Twee uur lang bij van Zandvoort. Lunst met Charles Eet Smakelijk allemaal. Ja, en ook namens Dolly ten Pierik natuurlijk, want die is er ook bij. En uh, een hele hoop goede muziek. 14 uh, februari, over een paar dagen zaterdag, als ik me niet vergis is het natuurlijk weer Valentijnsdag. De rode rozen kunnen weer niet uh, genoeg worden aangevoerd. En als meer op de bloemenveiling heb ik me vanochtend al laten vertellen op het nieuws. En uh, Rod Stewart, die heeft uh, speciaal voor u een liedje opgenomen. Maar funny Valentine. Sweet comic valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my face Use your mouth a little. Zijn, Elke dag moet het Valentijnsdag zijn. Het is natuurlijk een uh, commerciële uh, aangelegenheid, uh, Valentijnsdag. Want ja, een hoop uh, winkeliers, uh, uh, nou, ja, noem ze allemaal maar op. Die proberen natuurlijk uh, lekkere parfum uh, te verkopen. En bloemen, uh, bij de bloemenboer. En uh, nou, ja, noem het allemaal maar op. Het is eigenlijk de bedoeling dat als je een cadeautje geeft aan je valentijn... dat het wel een valentijn is die niet weet van wie het komt. Hè. Dus het moet eigenlijk een geheime liefde zijn... die dan uh, een cadeautje aanbiedt aan jou. En die geheime liefde maakt zich nooit bekend. Want dat is een beetje de achter... Tenminste, zo heb ik het begrepen, hoor. Ja, misschien zegt u toch wel uh, het volgende. Merci Merci Merci Für die stonden, chérie, chérie, chérie, onze Liebe wach schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss mich auch van. Adieu Adieu Adieu Deine Tränen Tun weh So weh So weh Unser Traum fliegt Dahin Dahin Merci Cherie Reine Auch das hat zu so seinem Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück. Zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer. Merci, merci Voor die Stunde, chérie Chérie, chérie Unsere liefde war schön So schön Merci, chérie So schön So schön Merci, chérie. Zo schön, zo schön. Merci, chérie. Merci. Van 12 tot 2 zie je van Munst met Charles Duif. Elke dinsdag ben ik paraat, mensen. En uh, niet alleen, want ook Dolly Tempirik Pierik die gaat u straks weer uh, informeren... over uh, het lokale nieuws hier uit de omgeving vandaan natuurlijk. En, uh, ja, uh, we gaan maar eens even naar Woodstock. Wat vindt u ervan? Group we waren toch in de buurt. Uh, kom op jongens, we hebben even de studio binnen. I came upon a child of God She was walking along the road And I asked her, where are you going? Then she told me Said I'm going on down to Jaskers farm Gonna join in a rock'n'roll band I'm gonna camp out on the land Gonna try and set my soul free Turning into butterflies above our nation We are strong Half één moet ik zeggen. En dit is natuurlijk het dealswerk met Dolly Tempierik Dolly. Ja, dankjewel, Charles. Goedemiddag, luisteraars. Hier volgt dan inderdaad het regionale nieuws van 10 februari 2015. Nog maar een paar weekjes, mensen. Dan gaan de strandtenten weer open. He, nog 18 daagjes. Oeh. Maar goed, het regionale nieuws. Het stay okay in Haarlem mag zich de trotse eigenaar noemen... van de groene mugbokaal 2015... Het bedrijf kreeg de wisselbokaal voor het bijdragen aan een duurzaam Haarlem. Wethouder Jora Yvke Sikkema en de bokaalhouder Erik de Keulenaar van de Nieuwe Akker... reikten de prijs dinsdag 9 februari uit aan Falco Bloemendal... ...tijdens de netwerkbijeenkomst in het stadhuis. STOK okay kreeg de meeste stemmen van het publiek. Het was een nek-a-nek -nek race met bijna gratis markt die een goede tweede werd. De derde plaats ging naar de wereld. Oh, de wereld van Jansje, sorry. <laughs> bijna 400 Haarlemers stemden op hun favoriete bedrijf. Dit jaar werd voor de achtste keer de groene mug lokaal uitgereikt. Deze wisselbokaal is voor duurzame ondernemers. De zes genomineerde bedrijven waren St.O.K. Haarlem... H2 Innovations, Het Zijn Wezen, Bijna Gratismarkt, Stadshout, Kennemerland en De Wereld van Jansje. Een autobrand heeft dinsdag in alle vroegte aan de Duitslandlaan in Haarlem zeer, zeer, zeer veel schade toegebracht. De brandweer was snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de wagen beschadigd raakte omdat brandstichting wordt vermoed... heeft de politie de plaats afgezet voor technisch onderzoek. Volgens een buurtbewoner is het niet de eerste keer dat het raak is in de straat. Volgens hem is er in het verleden al eens een auto in vlammen opgegaan... en zou er een poging zijn geweest om een woning in brand te steken. Een brandweerwagen kwam maandag vast te zitten in een greppel toen het op weg ging naar een buitenbrand... in een tuinhuis aan de Sportlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweerwagen was een verkeerd pad opgeslagen... toen zij op weg waren naar een brand. Het ging om een houtverbranding naast een tuinhuis. Toen zij de... Oh, man. Ja, u zult wel denken, wat, wat houdt ze af en toe op? Maar onze printer heeft wat kuren, dus er lopen allemaal hele witte strepen doorheen. En met sommige dingen moet ik gewoon eigenlijk raden wat er staat. Even kijken hoor. Toen zij in de achteruitrijstand het pad af wilden rijden, kwamen ze vast te staan in een greppel. De brandweer moest uit de brand geholpen worden en het brandje bleek uiteindelijk mee te vallen en is geblust. De Zaterdagmarkt op de Grote Markt in Haarlem... is genomineerd voor de verkiezing van de Beste Markt van Nederland 2015. De Weekmarkt moet het opnemen tegen de Zaterdagmarkt van Huizen... en Kerkrade in de categorie Middelgrote markten. En daar bestaan ze onder zo tussen de 30 tot 50 ondernemers. De verkiezing is dinsdag 10 maart in Almere. En de verkiezing is een initiatief van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. BAM Wegen start maandag 16 februari... met de werkzaamheden aan de Kennemer Boulevard in Amuiden aan Zee. Bij de herinrichting worden de bushaltes vernieuwd... krijgt de rijbaan een nieuwe laag asfalt... en komt er een veilige oplossing voor het fietspad... langs de veelgebruikte route naar het strand. BAM gaat of het fietspad verhogen of een smal obstakel tussen de rijbaan en het fietspad aanleggen, bijvoorbeeld een soort stoeprand. Het fietspad ligt dan nog wel direct aan de weg, maar de fietsers worden beschermd door het hoogteverschil van de rand. Met de nieuwe fietsstroken wil de gemeente ook het laatste stuk naar het strand voor fietsers duidelijk en veilig maken. De aannemer verwacht dat de werkzaamheden vier weken in beslag gaan nemen... De Kenneburg Boulevard is tijdens herinrichting toegankelijk voor bewoners en bedrijven. Tijdens de afsluiting is het strand te bereiken via een omleiding over parkeerplaats van de seaport... achter de paviljoens langs de richting de halte van buslijn 82. De slagbomen gaan dan omhoog. En de omleiding wordt ook met borden aangegeven. Tot zover het regionale nieuws. bericht dan voor vandaag en morgen. De bewolking heeft wederom de overhand... en vanochtend kan het daaruit lokaal nog wat spetteren. Maar net als gisteren is er het over het algemeen droog. Voor vanmiddag kan ook af en toe de zon tevoorschijn komen. De noordenwind waait niet meer dan zwak... en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 tot 8 graden. Vanavond en de komende nacht... Zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Het blijft over het algemeen droog en de zwakke noordenwind draait geleidelijk naar oost. De temperatuur daalt naar 2 of 3 graden. Morgen krijgen we rustig weer met naast wolkenvelden ook af en toe zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. De temperatuur wordt dan ietsje lager en stijgt naar 6 hooguit 7 graden. En dit was dan het weerbericht en dan gaan we weer terug naar Charl met een mooi muziekje. Bye. Sommernacht, wenn der Mond erwacht, fühle ich deine Liebe. Diese Nacht wird heiß, weil ich endlich weiß, du machst mich so glücklich. Du bist ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomm ich nie zu viel. Weil nur die Liebe Liebe Allein: Sollst du heute bei mir sein, du ganz allein, Rahm und Zeit vergehen? Es gibt viel zu sehen und ich fühle mich glücklich. Ich halt deine Hand. Spür die Macht der Liebe Du bist ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomme ich nicht zu viel. Weil nur die Of Laf, dat was de Engelse titel van het nummer van die Olsen awesome Brothers. Maar ik draaide hem even voor onze Duitse vrienden... als we nog Duitsers in Zandvoort rondlopen. Die tussen de middag misschien een horeca-etablissement opzoeken... en dan de radio Zandvoort horen natuurlijk, want die staat natuurlijk overal op. Uh, dan hebben ze nu kunnen genieten van een, een Duitse chanson. Smoke In Your Rise. Smoke. Smoke. Dit zijn de buffoons. Ask me how I. ook hier morgen, dat is niet normaal. Ze komen uit Enschede en uh, ze heten de bevoens, of ze heten nog steeds de bevoens... en ze traden hier in, in de regio ook heel vaak op. Ik kijk eventjes naar mijn collega Dolly ten want die heeft volgens mij een oproepje, Dolly, of... of uh, ben je daar nog niet helemaal klaar voor? Nee, ik heb niet een uh, oproepje op zich. Nee. Maar wat ik wel heb, dat zijn even twee dingetjes waar ik op terug wil komen... wat we wel in onze rubriek hebben behandeld. Vertel. Um, vertel. Wij hebben destijds, ik weet niet of jij je dat nog kon, kunt herinneren, vast wel. Want we vonden het zo zielig. Er was zo'n mooie herdershond in het asiel... En die heet oh ja. Angel, weet en die je Die moest nog? geopereerd worden? Die moest geopereerd worden, maar er was geen geld voor. Terwijl het, het beest was bloedmooi. Één ja, jaar maar, oud. Maar dan, dan had je het over duizenden euro's. Drie duizenden euro zou dat, euro, dat ja. gaan kosten. Nou, ik, ik kan gaan melden dat uh, toen wij dat opgeroepen hebben... toen heeft uh, een Facebook leester dat uh, opgepakt... en het direct op Facebook gezet. Van daaruit hebben andere mensen het opgepakt... En uh, is de actie zeer goed gaan lopen en in een snel tempo. Er was al wat geld ingezameld. Maar ik mag nu dus melden dat de hond Angel met succes geopereerd is. Wauw. Dus uh, dat vond ik wel even leuk om de mensen nog, te we, laten weet weten. Je, weet je nog hoe oud het dier was? Een jaar. Een jaar, oh ja. Ze was pas één jaar oud. En uiteindelijk is het uh, bedrag gekomen op, ik meen, 2700 euro. wat het gekost heeft, die operatie. Maar. Ze is nu herstellend. Dus ja. we kunnen nu ook gaan kijken naar een uh, nieuwe warme mand voor Angel. Ja, nou, toevallig, als al niet heeft. toevallig heb ik gisteren in de uitzending nog aandacht besteed aan, aan uh, hondenfokkers. Ja. En de manier waarop ze met die beesten omgaan. Want uh, ondanks dat er een nieuwe wet is gekomen, dat er, dat er niet doorgefokt mag worden, doen ze dat. Gebeurt het, zo, het toch? Gebeurt het toch? Via omwegen, via ja. het buitenland. En, en via met... slinkse manieren zogenaamd van, uh, god ik heb hier een hond maar wegens omstandigheden. En dan kom ja. jij voor dat hondje en dan... Kan je er nog wel eens achter komen dat er uh, ergens in het tuinhuisje hele nesten zitten, weet je wel? Ja. ja, dus mensen, als u een hond wilt hebben, ga dan eerst bij de verenigingen kijken en bij de asiels. En uh, ga niet in op die broodfokkers. Want Wat? u doet u zelf en het dier tekort uiteindelijk. Ja. ja, die beesten ja. leven natuurlijk toch al. Ja, maar kijk, zo blijven we aan de gang natuurlijk. Hè? Ja. Zo kan je het ook doen. Ja, in die winkel hangen bontjassen. Nou ja, goed, die, die beesten zijn toch al dood. Dus nou, ja, of ik hem nou koop of niet, dat maakt ook niet... Nee, ergens moet je gewoon zeggen van hier houdt het op. Ja, en dan zal het, zal het langzaamaan, of misschien wel juist heel snel... zal het eens een keer stoppen, die ellende. Ja. Want ellende is het, hoor. Ja, wat ja. dat betreft hebben we geen wonderful land, hè? Tot... Plaats voor de Shadows live met de uh, Wonderful World. Nee, Wonderful Land, zo moet ik het zeggen. En uh, we hebben geen Wonderful Land als het om uh, hondenfokkers gaat. Dat is uh, net duidelijk geworden. Maar in ieder geval een, een, een mooie uh, uh, bedrag bij elkaar geschropt. om uh, een herder uh, te opereren. 2.700 euro kostte dat maar liefst. Maar het uh, dier was pas een jaar oud en is dus wat, uh, wat dat betreft weer helemaal. Uh, Genezen en uh, pijnloos. Want uh, sommige dieren die, uh, schijnen nog heel erg veel pijn ook te lijden. We gaan even met een treintje naar Clarkville. Doen we met de monkeys. Oh, no, no, no, oh, no, no, no, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. Oh, no, no, no, oh, no, no, no, and I don't know. conversation Oh, no, no, no Oh, no, no, no <laughs> Take the last train to Poxville Now I must hang up the phone I can't hear you in this noisy railroad station All Although I feel alone no Oh, no, no, no, Oh, no, no, no, And I don't know if I'm ever coming home Oh Oh no, your reservations don't be slow I'm alone, low-low I'm a low And I don't know if I'm ever coming home net op tijd gehaald die laatste trein. Nou, ik had nu van gisteren nog wel iets leuks vertellen. Ik, ging, ik was gisteren natuurlijk met de trein. en uh, Ik ging ook weer met de trein terug vanaf de studio hier in, in Zandvoort uh, uh, lopen. Eerst naar uh, station Zandvoort en toen met de trein naar Haarlem. Toen kwam ik daar aan en toen keek ik op uh, de borden. En toen zou de trein uh, 14 uur 54 uh, richting Bloemendaal, want daar moest ik naartoe vertrekken. Dat is richting Uitgeest uiteindelijk. Maar in Bloemendaal moest ik er dan uit. En die trein die, uh, van 54, die bleef maar staan, die bleef maar staan. Nou bleek die trein uh, vertraging te hebben. Of te... Er is wat mis mee gegaan en toen werd die ineens ingezet als Intercity. Dus toen stoof hij Bloemendaal voorbij. Toen kwam ik in Beverwijk terecht. Waar ik vervolgens weer een half uur moest wachten om weer een, een sprinter, dus een stoptrein terug te krijgen naar Bloemendaal. Uiteindelijk, uh, luisteraars, uh, was ik pas tegen vier uur... Waar ik wezen moest. En dat is in Bloemendaal. Ja, dat eventjes uh, wat betreft... Uh, the Last Train to Clarksville... En The Last Train to Bloemendaal. <laughs> uh, eens even kijken wat ik allemaal nog meer voor u had uh, opgezocht... Uh, als het om muziek gaat. Ja. Uh, yeah. This is Not America. Van Cillian uh, Nergaard. Heel mooi. Luister. A little piece of you the little piece in me will die for this is not america blossom fails to bloom the season promise not to stare too long CFM's antwoord, CFM's Zandvoort lunch luisteraars, moeten we er even uit na het nieuws gaan we natuurlijk lachen met een stukje cabaret, en wat mij betreft, als je nog moet lunchen eet smakelijk, en zit de lunch er al in goede bekomst, tot na reclame nieuws en reclame, tot zo tot zover het ritme van CFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer